Clemens Smeters met het nos Journaal. Er is nog niets bekend over het lot van de Iraanse president Raisi. Zijn helikopter stortte vanmiddag in dichte mist neer in het noordoosten van het land, vlak bij de grens met Azerbeidzjan. Reddingswerkers zijn al uren bezig om de helikopter te vinden, maar tot nu toe zonder resultaat. De Iraanse president was op de terugweg van de opening van een dam, waarbij ook de Azerbeidzaanse president Aliyev aanwezig was. Het konvooi van de president bestond het na verluid uit drie helikopters. Ook over de andere twee is geen nieuws bekend. Inmiddels is het donker in het bosrijke gebied. Schrijvers, leerlingen en ouders hebben kritiek op een tekst van het VWO-eindexamen Nederlands dat woensdag werd afgenomen. Het gaat om een opiniestuk waarin wordt gezegd dat het stramine in de boeken van Mel Wallace de Vries steeds identiek zijn. En ook wordt gesteld dat je met deze lelijke teksten geen mooie lezers kweekt. Schrijver Kluun spreekt van een schandalige aanval op auteur Mel Wallace de Vries. Zij wordt gezien als de succesvolste jeugdthriller-auteur van Nederland met ruim een half miljoen verkochte boeken. Max Verstappen heeft in Italië de grote prijs van Emilia Romagna gewonnen. Op het circuit van Imola was hij net even sneller dan Lando Norris. Het was de vijfde zege voor regerend wereldkampioen Verstappen in dit seizoen. De Engelse voetbalclub Manchester City is door een 3-1 overwinning op Ham United voor het vierde jaar op rij kampioen van Engeland geworden. En daarmee zet de ploeg van coach Pep Guardiola een unieke prestatie neer. Niet eerder won een Engelse club vier keer achter elkaar de landstitel. Manchester United, van ik coach Erik ten Hag, is uiteindelijk achtste geworden. En loopt daardoor vooralsnog Europees voetbal volgend seizoen mis.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 Met nu, Peaceful Radio. Goedenavond en welkom terug bij Peaceful Radio Show 1594. We gaan nog een uur luisteren naar Nieuwe, muziek hier op je eigen lokale radio. We gaan van Montauk, ik weet niet of je het zo uitspreekt, to Mexico. Ja, en dat doen we samen met Shamboo en Jeff Oster... de man op de vloekhorn, Prachtige single. Ja, want we krijgen we weer zeven singles. Um, zoals ook de late lines van Michel Curesi. Dan uh, Curtis McDonald's. Ja, die maakt zo af en toe nog eens een singeltje... met Springs Redeem Rain. En dan een heel bijzonder... Uh, ja, het is een gedeelte van een lange track... Two Fathers of All Countries... van Mars de... Japanse meneer... die ook nog uh, gaat zingen. Maar hij doet het heel ingetogen. Heel mooi. En eens even kijken. Michael Steams met Morning. En dan krijgen we als zesde... A Tear and a Smile... van Victor Tolen, En we sluiten de singles af met... Blues, Irina. En dat is de Oekraïense mevrouw op piano... met Irina gravova dan krijgen we de, on, ja, de de albums dan gaan we terug naar de albums en eens even kijken dat doen we met uh, natuurlijk uh, François Couture op uh, gitar en we sluiten af met uh, op 14 met Anastasia met Songs of the Soul en de laatste is Deep Sleep volume 1 van S7 en zoiets ja, het staat allemaal heel ingewikkeld op, op, opgeschreven. Maakt niet uit. We gaan er lekker van genieten. Peacefulradio.info, daar kan je terecht voor dit programma en de playlist. En nog veel meer. Veel luisterplezier. Thank you. God.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 sun jo mudke dekha وہ انوکھا کام کیا آج میرے رامہ تو نے یہ دل جیت لیا جو کیا نہ پہلے وہ انوکھا کام کیا آج میرے رامہ تو نے یہ دل جیت لیا مجھے عشق کا پہلا Sab kuch میں pa gaya. Oh, gaya Rama oh rama Takedir bedal kai Zab kuch میں paha gaya Rama oh rama oh rama